Kees Groot met het NOS Journaal. Oud-premier dat de Europese regeringsleiders te langzaam hebben gereageerd op de problemen in Griekenland en de schuldencrisis. Ook verwijt Kok de huidige regeringsleiders dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor de euro, maar dat hij blijft vertrouwen in de munt. Dat zegt Kok in een interview met het NOS Radio 1 Journaal. Iran heeft voor vandaag een proef met twee lange afstandsraketten aangekondigd. De proef met raketten die Israël en de Amerikaanse basis in het Midden-Oosten kunnen bereiken, werd vorige week nog uitgesteld. De raketproef maakt deel uit van de tiendaagse marineoefening in de straat van Hormuz. Iran oefent vandaag een blokkade van de zeestraat. De Verenigde Staten hebben laten weten geen enkele ontwrichting van de vrije stroom van goederen en diensten in de zeestraat te accepteren. In Nieuw-Zeeland nemen zorgen toe over het containerschip dat daar in oktober op een rif liep. Door een zware storm dreigt het schip in tweeën te breken. Een scheur die er al in zat is nu zo groot geworden dat er een auto doorheen zou kunnen rijden. Duikers onderzoeken of het achterste gedeelte dreigt los te breken. De meeste olie uit het schip is al weggetankt. De Nieuw-Zeelanders zijn nu vooral bang voor wat er met de 900 containers kan gebeuren die nog op het schip staan. Geprobeerd wordt er zoveel mogelijk weg te halen voordat er een volgende storm komt. Maar het verwijderen van de containers neemt wel een jaar in beslag. Een brand in een opslagloods voor pallets in het Overijsselse Losser is onder controle. Volgens de brandweer duurt het nablussen nog uren. Bij de brand is asbest vrijgekomen. In de pallethal staan ook auto's en boten. Over de oorzaak van de brand in Losser is nog niets bekend. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het droog met af en toe zonnige perioden. Het wordt een graad of tien. Morgen bewolkt en veel regen. Er staat dan een harde zuidwestenwind met kans op zeer zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANW. Er staan op dit moment geen files. Er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeers...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 Deze uitzending is nu al helemaal legendarisch. You're the Easton and for your eyes only. Nou, wie Albert Jan nog niet gezien heeft van de week... weet precies waarom ik deze plaats gebruikt heb. Mooie oogschaduw heb je op, Albert Jan. Hartelijk dank, Rob. Maar ik kom gedurende de uitzending nog even op terug. Deze was speciaal voor jouw vriend. Dankjewel, vriend.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 En uiteraard rond de klok van half 4 hebben we dan de evenementenagenda...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 Dat waren twee heftige platen achter elkaar bij Zomvoort op zaterdag op Audias dag 2011. En ik ben al een beetje zenuwachtig hoor, zo, zo dadelijk in de prijs gevallen. We hebben het uiteraard over de prijzen van de ondernemersvereniging Zomvoort. Want de loterij gaat zo dadelijk om half drie hier plaatsvinden in de studio. Notarissen die verwachten elk moment, Albert-Jan. Dus, ja, uh, ja, ja. Hoogbezoek zit maar goed. Hoogbezoek, ja, ja, zit goed. Jouw schaduw is zo keurig aangebracht. Dus Dank u, dat is de tweede dat opmerking komt al. Komt helemaal goed. Dus dat wordt goed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 we zijn al gestegen naar 6 en de Euro breakdown. In de Euro, Nummer breakdown. 6 in the Euro breakdown, Nickelback, hier is When We Stand Together. One more depends. Wet me, wet me, me, me, me,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 Wunderbar, wunderbar, wunderbar Sugar, sugar, sugar sweet, sugar sweet Dit is echt zo'n spanning op hoeder in deze plaats. Ja, Falco hoor je en Ragmi Amadeus bij de zaterdagmiddag van CFM. Audiosdag 2011. En we hebben het aan het begin van dit uh, programma al verteld. We geven vandaag grote prijzen weg. Althans de ondernemersvereniging Sanford. En Vandaar dat we uh, hoog bezoek hebben in de studio. Ja, zeker. Notaris uh, Zwart is mee en Helma Hoogland. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, Goedemiddag. Ja, dank u wel. Het, uh, ik ben er weer. Hè. Elk jaar zitten we hier met z'n tweeën voor de prijsuitreiking. uitreiken. Rijken. echt voor trekken van de prijzen. Volgende week is de prijs uitreiken.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 Uh, die is van El Zeilmaker van Lennepweg 195. Nog één keer, want dit kan niet goed hoor. Uh, El Zeilmaker van Lennepweg 195. Dan gaan we naar de tweede prijs. Dat is uh, van koffieclub Zandvoort. Twee keer een verwendbon. Die is voor Primo Wees, Kezonstraat 493 Oké, okay, ik moet ook eventjes het nummertje opschrijven, want anders ben ik de administratie kwijt Bloemseerkunst Jeff en Henk Bluis, een bloemencadeaubon van 25 euro Die is voor Vossenbol, Bol, Canineweg 7 Zwart Dan zijn we bij, week, uh, bij prijs 4, Verstegen IJzerhandel, Die... een cadeaubon van 25 euro Die is voor mevrouw A. van der Linden, nummer 6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 De Stansvoortse Apotheek, een fichie waardebond, te waarde van 25 euro. In dit geval in Bentveld, uh, voor mev uh, mevrouw Marleen van Dijk, Duindoornelaan 29. Oké, okay, dat was prijs nummer 11. Dan hebben we prijs nummer 12, slagerij Marcel Horneman, of fondue schoten voor vier personen. Dat is gevallen op uh, de heer Ruud Murden, Vlemingstraat 360. Oké, okay, Gal en Gal. Nou, dat is ongetwijfeld iets met wijn zijn. Ja hoor, een doosje wijn te waarde van 25 euro. Uh, R.E. de Vries, Boulevard Paulus Lout, 57. Ja. Oké. Okay. Chocoladehuis de Willemse, een chocoladegeschenk. Voor Eldring, Lorentstraat 188. Shanna's Shoe Repair en Leatherware... Op de krocht, rubberen dameshakken en zolen, te waarde van 25 euro. Die is voor uh, de heer of mevrouw Jeet de Vondelaan, 35. Ja. Dan zijn we alweer bij prijs nummer 16, de kaashoek, de zuivelmandje. Die gaat naar S. Mors, dokter JG straat 138. Albert Heijn, een cadeaubon te waarde van 40 euro. Die gaat naar Schoot Max Eeuwenstraat, nummer 8.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 Dat was prijs nummer 19. Ja, en de notatie gaat eventjes in de zak draaien, Hoort u het? Met al die uh, ingevulde kaarten. Uh, prijs nummer 19. Ja. Oké, okay, Dobie Zandvoort op de Krocht. Een buitenvogelpakket. Naar uh, beheer of mevrouw H. van Eldik. Wijmerweg nummer 6. Prima. Mm, dat was prijs nummer 20. Ja, ik moet het goed in de gaten houden We zijn er bijna. Sebon in de Kerkstraat bovenaan. Een wijn- en notenpakket.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 Ja, dit jaar. Uh, ja, waar, ja, we, waar, we, waar we, gaan we? Ja. Voor. zet je schap, zet je schap. nou, de ondernemersvereniging uh, Samsung heeft zelf een prijsbeschikking beschikking uh, gesteld. een Samsung 94 cm Smart net TV. ja, applaus, Zo, applaus. Goed. ja, radio stiphout, een Samsung Blu-ray speler. Circuitpark Zandvoort twee jaarkaarten. kaarten. Centerpark Zandvoort een voucher voor een verblijf uh, in een park in Nederland of België te waarde voor 250 euro. De HEMA Zandvoort een citybike. Zandvoort optiek een correctiemontuur naar keuze. Ter waarde van 250 euro van Fessel Le Patichoux, een verjaardagsfeestje voor 12 kinderen met taart. C-optiek, een zonnebril van True Religion. En van de Volkswagen, van de Notarissen. En daar zit hij, Martin Zwart. Nota notariële diensten ter waarde van 250 euro. Zo. Wow, hé. wow, wat een prijsje! Ja. Nou. Eh. Wat ze best wel dat gaan doen als we stellen je dat winter. Ja. Wat wil jij hebben, Albertje? Iets van een convenantje denk ik. Ja, Oké, okay. nou, we komen er wel uit. We oh, hola, hola, Dat was weer het Vuurwerk op het gastensplein. We draaien een en daarna de hoofdprijzen. When will I, will I be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 Gefeliciteerd. De derde prijs. Beschikbaar gesteld door Circuit Park Zandvoort. Twee jaarkaarten. Die gaat naar CB de Vring. De plein 59A. Oké, okay, dat was nummer drie. Nummer vier. Center park Zandvoort. Een voucher. Voor een verblijf in het park. In een park in Nederland of België. Ter waarde van 250 euro. Naar A. Hemskerk. Kleutstraat nummer 7. Prima. Dan gaan we door naar de vijfde prijs.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 Prijs nummer 7 van Vissum de Patichoux. Altijd een leuk prijsje. Verjaardagsfeestje voor 12 kinderen met taart. Nou, Aaltje Fink. Kort van de Lindenstraat, nummer 8. Nou, dan zijn we alweer bij prijs nummer 7. Of nummer 8, sorry. optiek een zonnebril van True Religion. Naar mevrouw Johanna Romeijer, Brede Roogstraat, 15F1. Prima. Nou, de laatste prijs. Beschikbaar gesteld door Van der Valkswarden notarissen. Notariële diensten. Tot 250 euro. Uh, gefeliciteerd, heer of mevrouw Bosman, meester straat nummer 7. Nou, geweldig. Dit waren dus de negen hoofdprijzen. Yeah. Ik okay, allemaal. Ja. Dan wil ik namens de ondernemersvereniging Zandvoort uh, Martin uh, bedanken Die altijd be, uh, beschikbaar is <laughs> Altijd bereid is om eventjes weer uh, Naar Zandvoort te komen Graag gedaan, en Dat waarderen altijd, we... uh, met veel plezier uh, Doe ik het in die jaar Dat waarderen we heel graag Dus een uh, bijpassend uh, uh, prosecultje Heerlijk, en, uh, dankjewel Fijn dat je weer van de partij was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 The moon is out. down, lose out. Don't lose out. Don't let's lose. Don't let's lose. Don't let's lose. Don't let's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 this paradise daadwerkelijke losgebarsten hier in voor Het gaat af en toe gaat een keer hard, hier hoor. op het plein, joh, nee, om niet te geloven. Je de en Paradise. 31 december 2011. We vieren oudjaar bij uh, CFM. Doe het trouwens tot aan middernacht. We zijn er gewoon uh, de hele tijd. Gewoon lekker, ja, die, uh, die, hoe laat lekker radio avond, maken. Hoe laat begint die avonduitzending dan? De avonduitzending begint uh, rond 9 uur. Dus Wat voor ik die zie... die vanavond uh, geen uh, Joep van Dijk of uh, weet ik veel wie wil kijken. Ja, maar kunnen ze ook plaatjes aanvragen als ze willen? Uiteraard. uiteraard nou, Oké. Okay. Als jij ook een plaat wil horen, albert gewoon gaan bellen. Ik ga mijn hele familie bellen, dat is, jou, dat is jullie moeten bellen. Vanavond naar 023 57 30393 En als je de plaat hebben, hè he Sjors, dan draaien we wel even, he, vanavond. Dan gooien we hem er gewoon in, vanavond, vanaf een uurtje of negen. Gezellige radio, tot aan middernacht, tot aan het nieuwe jaar 2012. Zo dadelijk zijn we er weer met nog twee uur zoveel op zaterdag. En wat gaan we daar niet onder meer doen op John? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En natuurlijk door de actualiteit uitgestelde weerbericht rond de klok van kwart over drie. Voor de rest kijken we Cinema Nostalgie. Is volgende week weer een film te zien.